Rusland heeft tijdens de G20-top in Sint-Petersburg... vorige maand geprobeerd om deelnemers te bespioneren. Dat melden de Italiaanse dagbladen La Stampa en Corriera della Sera. Op de G20-top begin september zouden alle deelnemers... van de Russen USB-sticks en opladers voor mobiele telefoons hebben gekregen. EU-president Herman van Rompuy vertrouwde de boel niet. Correspondent David-Jan Godfroy. Die USB-stick die hij gekregen heeft, heeft hij bij de beveiliging van de EU afgeleverd en gezegd van kijk er eens naar. En daar hebben ze inderdaad ontdekt dat er allerlei spyware op zat waarmee ja, zeg maar informatie uit computers van, van de delegatieleden en van de regeringsleiders kan, kan worden uitgeplozen, opgehaald en uiteindelijk dus in de, in de handen van de Russen terecht kan komen. Rusland ontkent dat delegaties bij de G20-top zijn bespioneerd. In India zijn bij een busongeluk zeker 40 mensen omgekomen.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 Die zijn naar boven gegaan en die hebben een inspectie gehouden. En gedurende de avond is uiteindelijk het stoffelijk overschot gevonden van de tweede vermiste monteur. De man was met drie collega's aan het werk in de machinekamer. Daar ontstond gisteren door nog onbekende oorzaak brand. Twee monteurs konden zich in veiligheid brengen. Een andere viel naar beneden. Zijn lichaam werd naast de windmolen gevonden. Israël heeft opnieuw Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Aan het begin van de nacht kwamen 21 gevangenen aan op de westelijke Jordaanover... en vijf in de Gaza-strook. De meeste hebben meer dan 20 jaar vastgezeten voor moord op Israëliërs. De vrijlating was een Palestijnse voorwaarde... voor hervatting van het vredesoverleg met Israël. Tientallen Nederlandse militairen hebben in de haven van Muscat in Oman... naar de piraterijfilm Captain Phillips gekeken. Film werd vertoond op het dek van het marineschip Johan de Wit. De vertoning was gelijktijdig met de première in Amsterdam. Captain Phillips gaat over de gijzelactie op een Amerikaans vrachtschip... dat in 2009 werd gekaapt door Somalische piraten. Tom Hanks speelt de hoofdrol. Johan de Wit doet mee aan de antipiraterijmissie rond de Hoorn van Afrika. Sven Kramer heeft zondag bij de NK afstanders een zegen op de 10 kilometer behaald in een pak dat tijdens de winterspelen in Sochi door alle Nederlandse schaatsers gedragen zal worden. Dat bevestigen ingewijden tegenover de NOS. Pak had nog een tijdje geheim moeten blijven. De schaatsbond KNSB en sportkoepel NOC-NSF zijn onaangenaam verrast door het uitlekken van dat nieuws. Kramer had het pak gekregen om in trainingen te testen. De afspraak was dat hij het niet in wedstrijden zou gebruiken. Toch reed hij zondag de 10 kilometer in het nieuwe pak... en hij finishte slechts 5 seconden boven de wereldrecordtijd. Het weer in het noorden nog een bui, verder droog met veel zon... en het wordt 11 tot 13 graden. komende nacht raakt het opnieuw bewolkt, Morgen volgt weer regen en dan gaat het weer harder waaien. Hoe is het inmiddels op de Nederlandse snelweg in John Bakker? Het is uh, ietsje drukker geworden, maar niet extreem druk. 100 kilometer bij elkaar. Toch wel een paar opvallende op de A4 richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol, 5 kilometer. Daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Bodegraven en Zevenhuizen, ook daar 5 kilometer. Er zijn drie rijstroken afgesloten. Na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij knooppunt Ekkerswijer 3 kilometer. De rechter rijstrook is daar dicht. En dan nog een aanrijding op de A58 vanuit Breda naar Bergen-op-Zoom bij de alfred Wouwse plantage. Vijf kilometer file, de linker is dicht. Dankjewel. je horen je straks weer, John, dank je. Um, zo dadelijk, Walter Drescher van de Algemene Onderwijsbond... in onze uitzending. Wat vindt hij van het plan van de VVD... om in de bovenbouw van het VWO vooral academici te hebben? Voor de klas, blijf luisteren.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 en Marcel Ooster. Rabo-topman Piet Moerland bood gisteren zijn excuses aan... voor de betrokkenheid bij het Libor-schandaal. Dat past niet bij de Rabobank, vindt Moerland. Om deze woorden extra kracht bij te zetten... heb ik als hoogste baas besloten om mijn functie neer te leggen. Voor mij is dat een kwestie van principe. Sorry gezegd, topman opgestapt, maar het kwaad is geschiet. Chris Buijing, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Goedemorgen. Ja, het past niet bij de bank, zei Moerland. Waarom heeft hij niet ingegrepen, vragen wij ons dan af. Wat doet dit um, met de banken in Nederland? Met de reputatie van banken in Nederland? Dit uh, wat gebeurt is bij Rabo is uh, puur slecht. Uh, dus dat is niet goed voor, het, voor de reputatie van Rabo. En uh, ook niet van bankieren in het algemeen. En dat Piet Moerland uh, dat beseft... Uh, blijkt wel uit het feit dat hij uh, de uiterste conclusie heeft getrokken. Hij was de kapitein op de brug. De het is zijn verantwoordelijkheid. Het is hem... Ja, Het is hem kennelijk ook niet gelukt om de mensen zo aan te sturen... dat er ingegrepen werd. Hè? Want uit onderzoek blijkt dat um, dat gerommel met de Libor... ook bijvoorbeeld op het hoofdkantoor in Utrecht plaatsvond. En dat op aandringen van de Nederlandse bank uiteindelijk uh, maatregelen zijn genomen. Dat komt dan niet vanuit de bank. Ja, achteraf kan je zeggen. Nee, dat is dus uh, puur slecht. Gewoon niet goed gedaan. En uh, ik denk dat ze daar zich in de top van Rabo ook uh, voor schamen. Uh, hij, Piet heeft daar ook... Uh, in zijn verklaring, uh, de heer Moerland, zijn excuses voor, uh, voor aangeboden aan, aan al die medewerkers van Rabo die er niks mee te maken hebben al die klanten. En hij heeft de verantwoordelijkheid genomen en dat uh, siert hem. Maar meneer Buink, is dat genoeg? Is het genoeg dat de topman vertrekt en excuses aanbiedt? Of weet u inmiddels al van meer maatregelen die de bank gaat nemen? Nou, de bank heeft zelf uh, een groot aantal maatregelen aangekondigd die ze uh, hebben genomen en nemen. Uh, en de Nederlandse bank heeft erbij gezegd dat ze streng zullen toezien dat die maatregelen ook worden uitgevoerd om te voorkomen dat dit soort praktijken uh, nog ooit voorkomen in de Rabobank. Ja, maar zouden er niet meer mensen moeten opstappen? Want het is natuurlijk de enige bestuurder, het is dan wel de topman, uh, die vertrekt. Zou, de rest is toch ook verantwoordelijk? Er uh, zijn mensen uh, uh, vertrokken bij, uh, bij Rabo. Uh, zijn arbeidsverbanden opgezegd en... Uh, ja, ik ga niet over het personeelsblijf van Rabo. Dan moet Rabo en de raad van commissarissen van Rabo... en bestuur van Rabo moeten daar zelf hun uh, verantwoordelijkheid nemen. Mm -hmm. Wat vindt u er dan van dat Shipco uh, Schat niet opstapt? De bestuurder die eigenlijk verantwoordelijk is... voor de Libor-handelaren bij de Rabobank? Uh, de Rabo heeft uh, uh, afgewogen, Piet Moerland heeft afgewogen... dat hij, als, uh, hij was de kapitein op de brug... Mm -hmm. hij neemt de verantwoordelijkheid. En uh, dat, uh, nogmaals, ik zei het net al, dat, uh, dat zie je het ja, toch nog even. Want u zegt ik ben niet verantwoordelijk voor het personeelsbeleid. Maar u bent wel verantwoordelijk voor het imago van alle Nederlandse banken. Nou, dat bent u niet verantwoordelijk voor. Maar het is uw belang. Ja. En dat moet natuurlijk hersteld worden. Zeker. Wat gaat u daar zelf dan nog in ondernemen? De banken uh, in Nederland willen aanspreekbaar bankieren. Uh, de praktijken uh, die uh, bij uh, Rabo uh, in een kring van medewerkers uh, in Londen en Utrecht voorkwamen. Die passen daar volstrekt niet mee. Uh, die mensen worden niet thuis uh, binnen banken. Uh, en wij zijn volop bezig met uh, het, uh, het werken aan het gedrag wat we in binnen banken wensen. En dat willen we ook niet vrij blijven laten zijn. Dus we werken aan de invoering van eetbeloften en ook tuchtrecht om mm. uh, met elkaar in de banken uh, met elkaar door te nemen van wat er nodig is aan gedrag om echt goed en vertrouwd de bankieren en elkaar er ook binnen de bank op aanspreken. Dat is heel belangrijk, dat blijkt hier ook maar weer eens... maar ook aangesproken willen worden door de samenleving. Ja, en, en Hoe komt het toch dat die praktijken, waar u het nu ook over heeft... zo hardnekkig zijn bij banken? Praktijken om desnoods op slinkse manier... desnoods op illegale wijze aan uh, geld te komen. Geld te verdienen, winst te maken. Nou ja, Dit is een uh, ontspoord systeem uh, geweest... Uh, in de kring van, uh, van mensen die hierbij betrokken zijn... Uh, in de city en uh, bij een aantal banken die, uh, die uh, bij de, de opstelling van Libor uh, betrokken waren. Mm -hmm. En dat, uh, uh, het is heel uh, belangrijk dat daar enorm scherp tegen opgetreden wordt. En dat gebeurt ook. Kijkt maar die moraal boetes. ziet u, u niet naar... bij andere banken ook nog steeds terug? Bij andere handelaren? Dit is een, uh, een, een, een soort van gedrag waar binnen banken geen plaats voor is. Uh, bankieren is niet fout. Deze mensen waren fout. Hm. Verwacht u uh, dat alle Nederlandse banken hier last van krijgen? Internationaal? Uh, het is niet goed als een van je grote banken op deze manier in het nieuws komt. Maar tegelijkertijd moet je er ook uh, uh, bij, uh, bij zien dat uh, uh, Piet Moerland uh, met zijn aftreden een heel duidelijk signaal heeft gegeven. Hm. Een, een kristalhelder signaal. Dat dit niet de Rabobank is. Hm. Dit is niet de Nederlandse bankieren. Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken, de voorzitter. Dank u wel. Het NOS Radio 1-journaal. Twaalf minuten over acht. We gaan naar het onderwijs. Alle leraren die lesgeven aan de bovenbouw van het VWO... moeten in 2020 een universitaire opleiding hebben gevolgd. Dat vindt de VVD. Een groot deel van de docenten heeft een academische opleiding. Zo'n 60 procent. Maar Kamerlid Pieter Duisenberg wil dat opschroeven naar 100 procent.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 Ach, het klinkt, uh, klinkt heel sympathiek, maar ik, ik denk dat er een uh, misverstand in het spel is, want uh, wat uh, de heer Duizenberg nu voorstelt, het gaat niet werken. De, de overheid heeft in Nederland een systeem neergezet hè, waarin een aantal uh, mechanismen zitten die ertoe leiden, dat het opleidingsniveau van leraren steeds, steeds daalt. En, uh, dan is het een beetje uh, gek om dan te zeggen... ja, maar dan moeten die leraren maar eens even dit gaan doen... of even dat gaan doen. En we hebben een, uh, een bevoegdheidsregeling in Nederland... waar het ministerie van Onderwijs met de pet naar gooit. Een op de zeven uh, collega's van mij in het voortgezet onderwijs... geeft een vak waar die niet bevoegd voor is. Er wordt helemaal geen toezicht op uitgeoefend... maar laat dat gewoon op zijn beloop. Nou, niet meer als we kijken naar het nieuwe onderwijsakkoord. Hè. Vanaf 2017 mag er geen onbevoegde leraar meer voor de klas staan. Klopt dat dat daar staat, maar de maatregelen die dat moeten bewerkstelligen, die staan er ook weer niet in. Het is allemaal wollige praat. Een beetje te weinig concreet, zegt u. En ook daar, ja, maar ook daar wordt weer de schuld van het probleem bij de leraar gelegd. Terwijl in feite de overheid dit zelf in de hand werkt. De overheid heeft een bekostigingssysteem. dat de scholen financieel beloont. voor het aannemen van onbevoegd personeel en laag opgeleid personeel. En dan gaat meneer Duisenberg zeggen. Maar bij een openstaande vacature moet je toch vooral de hoogst opgeleide nemen. Maar die scholen gaan dat niet doen, want dat kost ze geld. De... Nou ja, de VVD zegt, erkent dat er geld nodig is voor bijscholing. Nee, dat klopt. Alleen dat geld geven ze dan in de lump sum. En dan gaat zo'n schoolbestuur kijken wat ze daarmee gaan doen. Dat is niet gelabeld geld, bedoelt u? Nee. Mm -hmm. En dat gaan ze dus gewoon aan iets anders uitgeven. Aan een, ja, want aan dat een dak is een systeem waar, uh, waar de wetgevende macht in Nederland. Zijn, eh, zijn, zijn ziel aan verkocht heeft, zeg maar. Dus zolang je aan dat systeem niks doet... blijft alles bij het oude. En dan vind ik het heel fijn als iemand weer eens een vlag plant. Of zo. Ik ben het er ook heel erg mee eens. Alleen, het gaat volgens mij dus niet werken. We moeten veel meer naar het systeem kijken. De overheid heeft zelf... Oorspronkelijk was wat de heer Duisberg wilde... was gewoon de situatie. Iedere leraar werd aan de universiteit opgeleid... Maar de overheid heeft zelf een soort tweede mogelijkheid gecreëerd bij het hbo. Omdat daar een lagere drempel is, daar hoef je geen vwo-diploma voor te hebben. Daar kun je met HAVO naartoe, is daar natuurlijk veel meer instroom dan in die universitaire lerarenopleidingen. Je kunt ook naar het buitenland kijken, er zijn landen waar ze dat allemaal niet gedaan hebben, waar gewoon alle lerarenopleidingen bij de universiteit zitten en dan zie je dat dat heel positief uitwerkt voor het, voor het onderwijsniveau in zo'n land... Uh, maar je, je moet wel zorgen dat je als overheid je, je onderwijsstelsel dan op orde hebt. Ja. En dat heeft de het overheid niet, zegt u meneer Drescher. Uh, u zegt dat hele de hele financiering moet dan op de schop, moet anders. Daar, daar ziet u nog geen aanleiding toe. Daarom heeft u het onderwijsakkoord ook niet getekend. Hè? Je zou kunnen zeggen, dit is een mooie start, begin daar dan eens mee. Maar u ziet ook niet dat het kabinet de voorwaarden nee, ik creëert. Wij zijn er al lang mee begonnen. Er is een, een lerarenbeurs, dat is nog met minister Plaswerk overeengekomen... die leraren de mogelijkheid geeft om een hoger diploma te behalen. Daar krijgen ze tijd voor, daar krijgen ze geld voor. Dat is een prachtig systeem. Dus er wordt al lang aan gewerkt. Ja. Maar de stil van de politicus is natuurlijk altijd om iets wat al, al bestaat... Te presenteren als een nieuwe gedachte. Maar dat vind ik ook allemaal prima. Maar we moeten niet net doen alsof die leraren allemaal uh, niks uitvoeren. Uh, en ondertussen uh, uh, het probleem steeds groter wordt. Daar wordt aan gewerkt. En het is uh, in het onderwijsakkoord absoluut niet zo dat ik dat niet getekend heb. omdat ik niet voor ben dat het opleidingsniveau van die leraren omhoog gaat. Uh, alleen het, het, het, het arrangement wat je daarvoor wilt hebben... Dat uh, is er niet. Dat, dat is niet aanwezig. Ja. En dat hoor ik de heer ook niet vertellen... Ja. als ik naar hem luister. Goed. Meneer Dresser, wat adresje van de Algemene Onderwijsbond. Hartelijk dank. En dan horen we zo na half negen... Uh, wat de minister van Onderwijs daarvan vindt. Zij is dan namelijk te gast. Hey, eerst even naar Sean Bakker. Zijn we inmiddels uh, op het hoogtepunt? Uh, ik hoop het wel, want we zitten al op 150 kilometer. Het hmm. heeft toch weer te maken met wat aanrijdingen. Uh, buiten de ongelukken op de A12 en op de A28... hebben we nu ook een aanrijding op de A13 van de nacht naar Rotterdam... bij Berkerm en Roderijs. Er staat inmiddels al 4 kilometer file. Daar zijn twee rijstroken dicht. En wat beter gaat het inmiddels op de A58. Daar was een ongeluk bij Wouwse Plantage richting Bergen op Zoom. Er staat nog wel 5 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. In Heeren Veen lijkt iedereen overgeschakeld op het uh, tijdsysteem van Sochi. Marco Robby Visser. Het gaat allemaal wat rustiger. Ja. Nou, het, het tijdsysteem hier in Tiaf is nog niet helemaal op orde... want die staat nog op de zomertijd. Volgens de KNSB oh, hier lacht. is het al kwart over negen. Maar daar moeten we dan nog maar even kijken... of ik dat met mijn schroevendraaier straks uh, kan dat gaat lukken. Sinkie Knecht, goedemorgen. Goedemorgen. Kinky Knecht luisteraars is Europees kampioen 2012. Over welke afstand was dat ook alweer? Dat was het algemeen klassement en op de 1000 meter en de 1500 meter. Juist, één van de genomineerde short trackers. Ja, inderdaad. Ja, hoe schat je je kansen in? Nou ja, ik heb nog weinig internationale wedstrijden geleden door middel van een blessure in het begin van het seizoen. Dus ja. Ik weet nog niet helemaal waar ik sta, maar dat gaan we de aankomende drie weken zien. Ja, je moet nog echt gaan opbouwen. Wat voor blessure had je? Ik had een uh, scheur in mijn uh, linker meniscus van mijn knie. En hoe is het daar nu mee? Ik kijk even, ja, dat is ja, wat nee, weinig aan te zien. dat gaat prima. Ik heb uh, geen pijn meer. en Ik kan de trainingen gewoon uh, volledig met de groep doen, dus okay. dat, is, uh, dat is wel goed. Ja. Wij bevinden ons hier, je hoort misschien de geluiden op de achtergrond, in de warming-up zaal waar allerlei fitness-toestellen staan. En daar is iemand van Jong Oranje met een bal tegen de muur aan het gooien. We laten ze maar even. Ja, nee, zeker. Dat hoort <laughs> er allemaal een beetje bij. Zeg, hoe ziet jouw dag er vandaag uit? Maximaal ja, ja. om 11 uur gaan jullie je presenteren hè, als ploeg. Ja, nee, inderdaad. Daarvoor schaatsen we eerst nog even. En dan om 11 uur die presentatie. Ja. Ja, daarna ga ik even naar huis en dan. Om een uur of drie uh, hebben we nog een training hier. Juist. En daarna weer naar huis natuurlijk. Ik hoorde van, uh, van uh, meneer O'Reilly, dat is jouw discipline manager. Ja, nee, klopt. Ja. <laughs> Wat doet hij eigenlijk als discipline nou, hij manager? Hij regelt gewoon de dingetjes uh, waar uh, Jeroen uh, zich niet druk om hoeft te maken. Dat moet, Jeroen uh, is de bondscoach. Ja, dat moet hij allemaal een beetje regelen. Juist. Ja, Jeroen is trouwens ook binnen. Zullen we even naar Jeroen, uh, meneer de bondscoach? Ja. Meneer de bondscoach. Meneer Jeroen. Hij hoort me niet. Hij... Druk, druk in overleg met de discipline... Uh, Waar, waar gaat het over? Oh, jo, alles en nog wat. We hebben <laughs> nog maar 100 dagen. Hè? Ja, het schiet, nou op, hè? ja het, gaat, het schiet nu heel erg op. Ja, ja. Is, het, is, het, is het spannend, 100 dagen? Uh, denk je er zo aan? Nee, nou, ik denk er niet zo aan. Nee? Nee hoor. Nee, maar Shinky hoeft zich alleen maar bezig houden met uh, heel snel schaatsen. Mm -hmm. En iedereen blokken en inhalen. Dat is, uh, dat is één onderdeel. En daar is hij heel goed in. Uh -huh. En de discipline manager moet zorgen dat de discipline heel goed gemanaged wordt. Ja? Ja? En uh, ik ben een soort intermediair. Ik moet zorgen dat uh, Shinky zijn ding kan doen. Ja. En dat uh, uh, Wilf O'Reilly ook uh, zijn ding blijft doen. Juist. <hijf> Poooh, pooh, pooh. Dat is dan Poooh, nou, weer uw ding. Ja, je ziet me zweten. <hijf> Dat wordt hier een beetje lacherig over. Dat is wel de bondscoach. Hè, dat is wel op. de bondscoach. Ja. wij hebben een liefde haatrelatie Oh, is dat zo? Vertel ja. daar eens wat meer over. Nou, ik zal je niet alles vertellen. Nee? Nee, bijna niet. We durven bijna elkaar geen schatje te noemen. Oh, is het al zo? Ja, ja je, bent natuurlijk, je wordt natuurlijk erg close als je zo de iedere dag met elkaar traint natuurlijk. Ja, nee, inderdaad, ja. ja. ja. ja, ja, ja? ja. Hij staat er een beetje bij, zo van, ik snap ja. niet waar dit over gaat. Dan hangt een ja. soort lolligheid hier ineens een t Ik ja, weet nee, niet, hoor. Jij ja. ja. ja, komt met dat slaggetje nee, binnen. Dat, ik, dat kan, nee, dat gaat niet om mij nu. Het nee, nee, dat dat gaat even over jullie. Nee, maar de, de, de, Want zo komen we er niet, nee, hè, met deze instelling. Nee, nee, precies. We gaan ik... nou daar niet een beetje een lolletje in, soortjes aan maken. Nee, nou, je, je, je brengt ons weer helemaal terug naar aarde, dat je het ja, je hebt helemaal gelijk. Nee, maar gaat het goed? Nee, het gaat, het gaat prima. Maar die honderd dagen hebben we nog zeker nodig. En daarom zijn we ze nu dan even vurig in discussie. Welke dingen kunnen we nou nog beïnvloeden? Ja. Dat zijn hele belangrijke zaken. Als je daar invloed op kan uitoefenen, moeten we dat meteen aanpakken. En zaken die boven ons, uh, macht liggen, ja. uh, laat die lopen. Uh, vermoei je daar ook niet mee. Gooi er geen energie in. Sjinkie Knecht, veel succes. Nee, ja, ja, dankjewel. We gaan straks naar negen nog eens even verder kijken... wat we nog kunnen beïnvloeden, ook met een paar andere... Ja. gratis nog, hè? Ja, want die media die kan ons daar ook heel erg... Ja, nee, maar ik ben hier ook niet voor niks. nou, <laughs> ja, ja, dank je, dank je. Nee, we zijn hier nog niet klaar. Ja, Oké, okay, dankjewel. Tot ja, straks, hè? Ja, jij moet gewoon mee, Mark Robin, zoals chi. Ja ik, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het daarop neerkomt. We gaan dat ja. regelen. Ja. Jo, ja, helemaal goed. Jo. Bij alles en iedereen. Van voetbalclub ASWH stond gisteren met dikke letters in de agenda geschreven... de zaterdag de hoofdklassers hoofdklasser speelde in de derde ronde van de KNVB-beker tegen Ajax... in de arena in Amsterdam. Floris van Hoorn ging al vroeg naar Hendrik Ido Ambacht... om deze bijzondere dag met ze mee te maken. Goedemiddag, een veilig gevoel met Jesper. Een middenvelder van ASWH is Jesper van den Bos. Waar staan wij nu? We zijn momenteel bij, bij een veilig gevoel op mijn werk in Hendrik in de Ambacht. Dezelfde plaats als de voetbalvereniging. Ja, want dat is natuurlijk het typische van een amateurvoetballer. S'avonds tegen Ajax, overdag gewoon even werken, hè? Ja, nee. Het had mooi geweest als ik alleen voor het voetbal... met het voetbal mijn brood kon verdienen. Maar ja, dat is er niet van gekomen. Dus ja, we moeten wel. Hè? Succes vooral, hoe leeft deze wedstrijd bij jullie in de ploeg? Ja, we hebben wel een aantal uh, oudbetaald voetballers. En, uh, een aantal jongens hebben ook wel vaak tegen, tegen Ajax gespeeld. En dat zijn vooral de, de oudere jongens, de, de dertigers. Uh, ja, voor jongere jongens is dat, is, dat, is dat toch weer net even wat anders. Uh, nog een extra, extra beleving. Ik ben dan zelf, volgende week word ik 25... En ja, voor mij is het, ook, is het ook speciaal, maar het is niet zo dat ik, uh, dat ik extreem zenuwachtig ben of extreme spanning uh, voel. Dat is het, uh, dat is het zeker. Ja, Jij bent toch de man die uh, het vanavond normaal gesproken druk krijgt. De keeper, Stef Doudé. Ja, als het uh, vanavond niet loopt zoals, het, uh, zoals we hopen dat het loopt, dan zal ik uh, het druk krijgen inderdaad. Ja. Is er veel aandacht, veel uh, belangstelling voor jullie? Uh, ja, sinds gisteren. Sinds gisteren is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, want er is ook belangstelling voor jou, hè? Ja, ja, ja, dat klopt. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik ga zo meteen uh, gebeld worden door uh, Ruud de Wild en Jelte van, uh, van 538. Volgende week wordt er weer gevoetbald voor de KVW beker. de amateurclub altijd sterker worden. Hendrik, Indo Amacht of, oftewel uh, ASWH. Die speelt vanavond in de Amsterdam Arena tegen Ajax. Alle de telefoon, een warm applaus voor nieuw. En dan Stef Doede! Is het Stef Doede, zeg ik dat goed? Ja, zeg ik helemaal goed. Het is een hele, hele bijzondere wedstrijd hè, vanavond. Ja, nee inderdaad. Ik denk ja. uh, dat het voor de club de eerste keer is. Zo, daar we... Jesper, daar staan we dan bij de Arena. Denk je dat je onder de indruk zal zijn? Uh, onder de indruk... Uh, ja, dit gaat een speciale, een speciale avond worden. Onder de indruk uh, denk ik niet. Maar dit, dit, is, dit is wel heel speciaal. Wat de trainer ook in de wedstrijdbespreking aangaf. Dit is gewoon iets waarvan we als club en als team uh, moeten van, ja, gaan genieten. En, ja, dat, gaan, dat ga ik ook zeker doen. In de 29e minuut komt trouwens weer H1-1. in de baan de meneer Michael van Bollon. Nou, Jesper, de wedstrijd tegen Ajax zit erop. Ik zag je net bellen. Wie was de eerste die belde? Uh, die belde was mijn vader. Ik had, hem, uh, ik had hem net aan de overkant gezien. Hij wilde nog even met me praten. Maar de afstand was te groot en uh, schreeuw. Dus ik kon hem, niet, kon hem niet goed verstaan. Wat zei hij? Ja, trots. Dat is uh, ja, voor een vader denk ik, ook, uh, denk ik ook heel leuk. Hij zegt. Ik geloof dat je de meeste kilometers van het hele veld hebt afgelegd. En uh, ja, ik denk dat 4-1 uh, ja, toch een, toch een uh, comfortabele uitslag is. Wat voor cijfer geef je deze dag? Ja, ik denk voor de club is dit, uh, is dit gewoon echt een... Uh, we hebben niet gewonnen, dus ik ga hem geen 10 geven. Maar het is zeker een uh, 9-plus. Die we, die we de club en uh, alles door begeleiding vrijwilligers, is, uh, dat we dat die zeker uh, met een 9-plus mogen, mogen afdoen. Een 9 plus voor altijd sterker worden. Hendrik Ido Ambacht. Ajax won met 4 1 Dan was er een verrassing voor Straatnieuws in Utrecht. Op de bankrekening is ineens een bedrag van 14.000 euro verschenen. Bestuursvoorzitter van Straatnieuws, Broosnets, goedemorgen. Goedemorgen. Wie heeft dat erop gezet? Uh, onze oude penningmeester. Dat is oud gemeenteraadslid Bert van der Roest. Dat is hem. Had u dat verwacht dat hij zo met zo'n bedrag zou komen? Nee, nee, nee. En als hij met een bedrag zou komen hadden we natuurlijk gerekend op een hoger bedrag. Dus het was voor ons ook een verrassing. En ik begrijp ook niet uh, waar het vandaan komt en waarom op dit moment. Hmm, want u verwacht dus nog meer van hem. Hoeveel in totaal nog? Nou, uh, onze laatste uh, berekening komt uit een bedrag rond de 40.000 euro. En uh, we hadden een afspraak uh, dat een onafhankelijke accountant uh, zou berekenen wat... Uh, wat het echte bedrag zou zijn. Uh -huh. Want de meneer Van der Roes bestrijdt de hoogte van het bedrag. Nou ja, dan ga je het proberen samen vast te stellen... met een onafhankelijke deskundige. We hebben ondertussen een forensisch accountant aan het werk gezet. Uh -huh. Die is druk bezig en wij hopen uh, op korte termijn... tot achter de komma te horen welk geld vreemd is. Ja, maar goed, u zou dus nog zo'n 26.000 euro missen. Nou begrepen wij eerder dat Independer ook wat geld heeft overgemaakt. Is dat inmiddels binnen? Ja, ja dat is direct uh, vorige week overgemaakt. En hoeveel ja. was dat? Dat is 10.000 euro al. Ja, precies. Nou, dan komt u aardig in de buurt, toch? Van wat u ja, moest. maar de 10.000 heeft niets te maken met het afbetalen... van de diefstal van, uh, van onze oude penningmeester. Uh, de, de, dat telt u er niet bij? Nee, nee, absoluut niet. En dat heeft uh, Independent ook nadrukkelijk gezegd, hoor... dat het niet als compensatie dient voor het geld... wat uh, de heer van der Roest ontvreemd heeft. Nee, het was uh, meer als, uh, als een gebaar dat ze het konden voorstellen... Dat, uh, dat wij het vervelend vinden dat ze de campagne met Bert van der Roest... op televisie nog een paar maanden wilden laten doorlopen... Voor hun moverende redenen. Nou, prima is dat met 10.000 euro extra om de problemen die wij hebben... op dit moment financieel te compenseren. Dan uh, nemen we dat in dank aan. Ja. Bij zo'n storting staat er onder altijd uh, zo'n vakje voor mededelingen. Stond ja. daar nog iets in? <laughs> uh, bij independent yes. bedoel je? <laughs> ja, van die 14.000. Nee, van die 14.000. Nou, uh, 14 nee, nee, nee, ik heb uit de krant moeten lezen dat meneer Van Roes vindt... dat hiermee zijn hele uh, uh, diefstal gecompenseerd is. Oh, uh, ja. daar heeft, hij, heeft hij geen gelijk volgens u? Nee, dat, dat vertel ik net. Ja, uh, wij denken nee. dat het veertig is en hij denkt dat het veertien is. En ik, ik vind het schokkend dat je, de, dat je niet even de afspraken afwacht die je met elkaar hebt gemaakt... dat een onafhankelijke deskundige dat vaststelt en dan vervolgens een bedrag stort in de media gaat opzoeken. Dat vind ik uh, ja, eigenlijk twee, keren, twee keer een belediging voor de daklozen. Ja. Ja, dus tekent dat ook, meneer Van der Roes, wat u betreft? Uh, ja, absoluut. Ik, ik, ik ben even stom, stomheid geslagen. Ik denk dat als je zo'n grote misdaad hebt gepleegd, dan zit je schamend in een hoekje met de pet in je hand en uh, je beweegt even niet en uh, je betuigt spijt. En je zoekt misschien professionele hulp, maar dit is uh, absoluut uh, vreemd gedrag. Het, ik hoop dat die man zo slim is of zijn omgeving zo slim is om hem uh, advies te geven voor professionele hulp te zoeken, want dit gaat niet goed zo. Brozenets, bestuursvoorzitter van Straatnieuws. Dank u wel hoor. Tot ziens.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 Geniet alleen dit jaar nog van een upgrade en van 20% bijtelling tot 2019... op de BMW 1.14i en 1.16i. Kijk op bmw.nl. Ontdek onze lage premie. National Academic, de verzekeraar voor hoge opgeleiden. U leest de BMW 1.14i Upgrade Edition al vanaf 499 euro per maand... voor 24 maanden via BMW Financial Services. Uw vermogen verdient serieuze aandacht.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 Half negen geweest, hoogste tijd voor het NOS Journaal door Alt Megens. Ambtenaar in Rotterdam is ontslagen voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Dat melden RTV Rijnmond en NRC Handelsblad. Volgens de gemeente heeft de ambtenaar gesprekken over brandveiligheid... bij moskee-internaten stiekem opgenomen... en die met vertrouwelijke documenten aan de media doorgespeeld. Daaruit bleek dat politieke druk is uitgeoefend... om niet in te grijpen bij een Turks internaat. Doordat de man strafontslag heeft gekregen, krijgt hij geen uitkering. Rusland heeft vorige maand tijdens de G20-top in Sint-Petersburg geprobeerd om deelnemers te bespioneren. Dat melden twee Italiaanse kranten. Alle deelnemers zouden van de Russen USB-sticks en opladers voor mobiele telefoons hebben gekregen. En daarin zou elektronica hebben gezeten die heimelijk data kon detecteren. De spionage zou zijn ontdekt door EU-president Van Rompuy. Rusland ontkent dat delegaties zijn bespioneerd. De omzet en netto-winst van TomTom Tom zijn het afgelopen kwartaal teruggelopen. De maker van navigatieapparatuur zag de omzet dalen met 11% naar 244 miljoen euro. En de winst halveerde naar 11 miljoen. TomTom Tom blijft last houden van de teruglopende verkoop van inbouw navigatiekastjes door de slechte autoverkopen. De VVD wil dat vanaf 2020 in de hoogste klasse van het VWO alleen nog les wordt gegeven door docenten met een universitaire opleiding. Leerlingen die worden voorbereid op een universitaire studie, die moeten les krijgen van leraren met zo'nzelfde achtergrond, is de gedachte daarachter. Coalitiepartner PvdA vindt het plan sympathiek, maar wil voorkomen dat goede docenten zonder zo'n opleiding worden geweerd van het VWO. En in India zijn bij een busongeluk zeker 40 mensen omgekomen. Na een botsing ging de bus binnen enkele minuten in vlammen op. Het ongeluk gebeurde toen de meeste passagiers sliepen. De vijf passagiers en de chauffeur konden op tijd wegkomen. Die bus was op weg van Bangalore naar Hyderabad in het midden van India. Dat zijn de hoofdpunten. Voor het weer gaan we naar uh, Michiel Severin van Weerplaza.nl. Michiel, jij zei eerder in het afgelopen uur dat het een heerlijke dag gaat worden. Waar zit hem dat in? Dat zit er vooral in, in dat we niet al te veel bewolking boven het land hebben. Wel hier en daar wat stapelwolken en vooral in Friesland. Gelderland en Zeeland valt nu ook een buitje. Die buitje trekken oostwaarts dus uh, her en der kun je toch even nat worden maar ze zijn ver in de minderheid en de wolken ook, op de meeste plaatsen is het gewoon stralend zonnig, en als ik op de satellietfoto kijk, dan zie ik dat die stapelwolkjes langzaam naar het oosten dus wegtrekken en dat er vanuit het westen eigenlijk geen nieuwe bewolking komt, er kan vanmiddag nog wel een stapelwolkje her en der ontstaan maar de zon die blijft gewoon overheersen dus wat dat betreft uh, schitterend weer temperaturen, ja die zijn niet meer zo hoog als we twee weken geleden nog hadden uh, zo'n 11 tot 13 graden, en dat is exact normaal voor deze tijd van het jaar. Oké, okay, nou het klinkt in ieder Europa... geval heel erg goed. Houden we dat ook vast? Nee, dat houden we niet vast. Morgen ja, ja. gaan we alweer richting uh, slechte weer. ja Het hoort ja. toch een beetje bij deze tijd van je het jaar. Is ook zo. En, en dat wisselvallige weer wat we morgen in de loop van de dag krijgen, dat houdt dan zeker tot en met maandag aan. Dus vandaag echt uh, genieten van het uh, vrijwel droge weer. En morgen dan kunnen we de ruitenwissers, de paraplu en de regenpakken weer uh, volop gebruiken. Heerlijk herfstweer. Dank je wel, Michiel. John Bakker bij de ANWB. Nou, aan het weer kan vandaag niet liggen. Nee, dat zou ik ook zeggen. Maar helaas, toch weer wat aanrijdingen. En daardoor zitten we toch weer boven de 150 kilometer file. Op de ring van Amsterdam, de A10 tussen Volendam en Watergraasmeer. 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag zorgt een ongeluk bij Zevenhuizen voor 12 kilometer. Daar zijn drie rijstroken afgesloten richting Den Haag kan vanaf Bodegraven beter omrijden... via Leiden over de N11 en dan de A4. Ook een aanrijding op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij Berken en Roderijs. Er staat 9 kilometer file, daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij knooppunt ekkerswijer 9 kilometer. In dit kabinet is er één minister die geld heeft. En wij hebben die minister, zo duidelijk.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 Nu, tijdelijk bij iWish Opticians, alle brillen van meeste ontwerpers als Marc Jacobs en Michael Kors. Met 100 euro korting en toegang tot het Rijksmuseum. Vraag naar de voorwaarden. iWish Opticians, meer oog voor jou. De Fort Mondeo Platinum. 20% bijtelling netto vanaf slechts 228 euro per maand. Kijk voor kosten- en verkoopvoorwaarden op fort.nl.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 Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7. Bonjour, monsieur Dupont. Excuses pour le pakketje FTSI. Le pakket de Dus euh, je brengt het nu met de factuur de mon chef. A tout de le Ja, jongens, zo raak ik alle buitenlandse klanten kwijt. Met de experts van FedEx voorkomt u stress op de zaak. Voor al uw binnenlandse en buitenlandse zendingen, FedEx. Half 9, goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in het Journaal. Tot negen uur is bij ons de gast, minister Bussemaker van Onderwijs. Want vandaag start de Tweede Kamer met het bespreken van haar begroting van volgend jaar. Als u trouwens nog een vraag heeft aan de minister... dan kunt u dat mailen komend half uur kan via minister@nos.nl Mevrouw Bussemaker, goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Um, u bent een van de weinige ministers, maar zo zei het al... Uh, voor half negen, die er geld bij heeft gekregen. Flink wat geld ook bijgekregen. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we vroegen ons af, vindt u wel eens punaises op uw stoel... in de ministerraad? <laughs> nee, uh, nee, dat niet. Maar uh, het is wel duidelijk dat uh, anderen de prijs moeten betalen... voor het geld dat ze bij onderwijs bijkomen... En het is heel belangrijk dat we kunnen investeren in onderwijs. Maar nee. ik ben niet blind voor wat er bij collega's moet gebeuren... die voor zware opgaven staan. Ja, dus je zou zeggen dat is prettig dat we er geld bij krijgen op het ministerie. Maar het is ook een, een lastige positie, kan ik mij voorstellen. Niet alleen binnen de ministerraad, maar ook om alle ambities waar te maken. Dat is een grote uitdaging en een grote verantwoordelijkheid die ik graag draag. Uh, samen met alle leraren en scholen in het land, want we zullen het echt samen moeten doen. We hebben goed onderwijs in Nederland, uh, maar we willen en kunnen het ook nog echt uh, beter doen. En dat vraagt een grote opgave om ervoor te zorgen dat de middelen die we nu hebben, dus ook terechtkomen waar ze echt terecht moeten komen... In de klas en bij de leraren. En hoe gaat u dat dan, dan noemen, mevrouw Bussemaker? Wat zijn de speerpunten? Waar moet dat geld vooral toe, vindt u? Nou, dat moet voor een uh, belangrijk deel um, naar de, de, de leraren toe. We hebben eerder dit jaar een nationaal onderwijsakkoord gesloten met ja. de werkgevers en een deel van de vakbonden in het onderwijs. We hebben een lerarenagenda gemaakt. En in het begrotingsakkoord zitten nog een aantal concrete um, uh, ambities die daar heel goed bij aansluiten. Meer geld voor opleiding van docenten bijvoorbeeld. Uh, zorgen voor weer meer conciërges bij scholen... zodat uh, docenten uh, verlicht worden in hun werk... en hun werkdruk uh, naar beneden gaat. We willen zorgen um, dat um, docenten beter opgeleid zijn... om uh, met de verschillen tussen leerlingen om te gaan. We kijken nu vaak naar het gemiddelde. En wat wij willen is dat we meer kijken... naar wat individuele leerlingen kunnen. Nou, Dat vraagt ook veel uh, van uh, docenten. Er zitten ook nog middelen in voor uh, onderzoek en innovatie, kortom, uh, allemaal zeer toekomstgericht. Ja, wij spraken eerder uh, deze ochtend met Walter Drescher... van de Algemene Onderwijsbond. Die hebben het onderwijsakkoord trouwens niet getekend. Nee, klopt. En dat komt met name ook, dat gaf hij vanochtend opnieuw aan... Uh, omdat er te weinig gelabeld geld is. Uh, scholen hebben de neiging om geld dat er vrijgespeeld wordt... niet te besteden aan de kwaliteit van het onderwijs... maar aan allerlei andere zaken. Ziet u dat ook als een probleem? Nou, dat zie ik niet als probleem bij het Nationaal Onderwijsakkoord. Want er zijn echt concrete afspraken gemaakt... waar die middelen naartoe moeten. En dat die middelen gebruikt moeten worden... voor onder andere het aantrekken van jonge docenten. Met het Nationaal Onderwijsakkoord gingen er over 3000 uh, docenten. Mm -hmm. Met de middelen met het Begrotingsakkoord... kan dat nog uh, fors uh, oplopen. We hebben afgesproken dat die middelen gebruikt moeten worden... om leraren op te leiden. We hebben een hele goede lerarenbeurs. We hebben al 33.000 leraren gebruik van uh, gemaakt. We willen... Uh, dat uh, uh, alle leraren zich uh, laten bijscholen. Kortom, als dat Nationaal Onderwijsakkoord... Uh, als de partijen die dat getekend hebben zich aan de afspraak houden... dan komt dat geld terecht ja. bij de docenten. Maar dan toch nog een keer de vraag, mevrouw maken, Want Lara zei het net al, dat geeft ook druk, dat geeft verplichtingen. Hoe gaat u dan en wanneer gaat u dan meten... of inderdaad het onderwijs beter is geworden? Nou, dat doen we eigenlijk uh, continu. Daar hebben we ook een onderwijsinspectie voor. Er zijn internationale onderzoeken uh, voor. Daar blijkt dat we het overigens echt uh, goed doen. We hebben de gelukkigste kinderen van de wereld. En onderwijs is een belangrijke graadmeter uh, daarvoor. Onze universiteiten staan bijna allemaal bij de uh, top 100 en uh, top 200. Uit um, uh, internationaal onderzoek blijkt dat we bij de top 3 landen horen... samen met uh, Japan en Finland als het gaat om taal- en rekenniveau van uh, volwassenen. Kortom, we weten al heel veel. En we zullen de komende tijd blijven meten... of er meer docenten bijkomen. Of de inspectie die nu vooral kijkt of scholen onvoldoende scoren... gaan we ook kijken hoe we um, beter kunnen uh, meten... of scholen uh, ook goed uh, scoren. We gaan uh, kijken of docenten allemaal uh, goed opgeleid zijn. Of ze bijvoorbeeld een masterdiploma hebben... als ze op het, uh, de middelbare school les lesgeven mm. en op het ABO. Kortom, er zijn heel veel afspraken... Gemak, maar wij kunnen dat niet alleen vanuit Den Haag. Dat zou een illusie zijn. Daar hebben we de scholen voor nodig. En daar hebben we dus de werkgevers en de vakbonden voor nodig. Er is een vraag binnengekomen van Jan Renkema... via vraaghetdeminister.nos.nl. Die is sinds tien jaar docent en vraagt zich af... wat gaat u de komende jaren doen om de positie van hoogopgeleide... eerste graadsdocenten te verbeteren... en deze hoogopgeleide te behouden voor het onderwijs? Nou, daar hebben in de uh, lerarenagenda een aantal afspraken over gemaakt. Allereerst, uh, goed, hij is dus al eerstegaatsleraar. Ja. Uh, uh, zorgen dat uh, leraren die dat nog niet zijn... zo via die lerarenbeurs uh, uh, ook een uh, eerstegaatsbevoegdheid uh, kunnen halen. Vervolgens zorgen dat er meer ruimte komt voor bijscholing. Dat er ook tijd voor vrij wordt gemaakt. Daarom hebben we ook een aantal normen. Dat wordt een beetje technisch. Maar onder andere in het, uh, uh, in het uh, voortgezet onderwijs veranderd. Zodat er meer flexibiliteit ontstaat en dus meer ruimte voor docenten om zich te kunnen scholen. En wat we ook willen is beter nadenken over beroepscarrières. Want uh, eigenlijk is het, uh, het vak van leraar nog een van de weinige beroepen... waar mensen denken dat ze voor moeten kiezen voor een carrière lang. Hè? 40 jaar voor de klas. Mm. Nou, we zijn aan het kijken hoe je um, uh, het werken uh, als leraar kan combineren... met bijvoorbeeld een dag of twee dagen werken in het bedrijfsleven. Daar hebben we mooie formules voor... Als de hybride docent. En uh, er is een project ja. Eerste Klas... waarbij jonge docenten ook eerst in het bedrijfsleven gaan werken... Ja. en in het onderwijs. Is, maar even, als ik u even mag onderbreken, mevrouw Bussemak... is dat geen kapitaalvernietiging... als je ze zo'n dure opleiding laat volgen? Om ze dan uh, nee. niet fulltime voor het onderwijs in te zetten? Uh, Nee, want dat zijn mensen die ook weer nieuwe inspiratie opdoen. Die nieuwe kennis uh, opdoen. Die ze vervolgens weer in de klas uh, brengen. En uh, die tot de beste docenten op scholen behoren. En we weten dat die docent, die leraar... uiteindelijk ontzettend belangrijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Goed. Wij gaan zo nog even praten over de plannen van de VVD. Hè, om uh, academici vooral in de bovenbouw van het VWO te hebben. Eerst even naar de verkeersinformatie. Mevrouw Bussenmaker blijft u bij ons. John Bakker, hoe is het op de weg inmiddels? Het gaat... Uh... Langzaam wat beter. We zaten op 150 kilometer, ruim 150 zelfs... en daar zijn er nu nog 130 van over. Wel is er een aanrijding gebeurd op de ring van Amsterdam, de A10... en dat zorgt voor 8 kilometer tussen Volendam en Watergrasmeer. Inmiddels zijn wel de rijstroken weer vrij. Door die file loopt het ook nog vast op de A1 richting Amsterdam... bij Watergraasmeer, ook daar 8 kilometer. Ook een aanrijding op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zevenhuizen... Dat zorgt voor 12 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Leiden. Vanaf Bodegraaf over de N11 en dan de A4. Ook een aanrijding op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... bij berkel en Roderijs. 9 kilometer file en twee afgesloten rijstroken. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven... bij Eckersreid nog 7 kilometer. Maar daar zijn de rijstroken weer vrij. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. En bij ons nog steeds de minister van Onderwijs, mevrouw Bussenmaker. Wat vindt u van het VVD-plan van vanochtend? We hebben dat gebracht. Alle docenten die les geven in de VWO-bovenbouw... zouden universitair opgeleid moeten zijn. Is dat haalbaar? Um... Nou, het laat ik vooropstellen dat ik het van belang vind... dat docenten goed opgeleid zijn. Dat ze hoger opgeleid zijn. Zeker hoger en fix hoger dan de leerlingen die ze lesgeven. Dat we daar ook al afspraken over gemaakt hebben. Want de staatssecretaris en ik willen dat in 2017... er alleen nog maar bevoegden voor de klas staan. Als je in het VBO les geeft in de bovenbouw... dat betekent dat je dan een universitaire opleiding moet hebben. Of een HBO-master. Nou, um, uh, Pieter Duisenberg zegt... Uh, dat is nu 60 en dat moet omhoog. Dat ben ik met hem eens. Ik zou alleen niet zo ver willen gaan dat ik alleen nog maar... Uh, universitair gescholden in de bovenbouw zou willen hebben. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen die uh, via een hbo-opleiding... een master hebben gehaald, dat uh, dat goed kunnen. Maar, dat het maar over... die, Zijn die voldoende, mevrouw Bussemaker, want daar gaat het... Uh -huh. um, meneer Duizenberg, om voldoende in aanraking gekomen... met wetenschappelijk onderwijs, met het doen van onderzoek bijvoorbeeld? Nou, Je ziet dat op hbo-instellingen steeds meer onderzoek wordt uh, gedaan. Meer praktijkgericht en minder fundamenteel gericht. Maar um, dat is denk ik niet nodig. Uh, altijd in de bovenbouw van het, uh, van het VWO. Het gaat wel om een verhouding. Kijk, ik vind wel dat het meer gescholden moet uh, zijn. Ik ben mm. ook heel blij met de inzet van de universiteiten om weer meer mensen te interesseren voor het vak van leraren en de lerarenopleidingen. Maar ik zou niet zo ver willen gaan dat dat 100% uh, moet zijn. Ik bedoel, misschien zijn er wel heel getalenteerde um, um, uh, HBO'ers die ook heel goed uh, in de bovenbouwles kunnen geven. Denk aan het vak kunstzinnige vorming. Ja. Kunnen wij dan niet meer onze topmuzici daar les laten geven? Of kan Johan Cruijff uh, geen, uh, geen sport meer geven op de bovenbouw? Dat VWL? zou wel aardig zijn als hij dat zou doen. Maar goed. <laughs> dat zou heel aardig zijn. Los daarvan, er komen ook aardige vragen binnen die um, hierop aansluiten. Want uh, gerelateerd aan het sociaal leenstelsel dat u graag zou willen invoeren. Samen met uh, de rest van het kabinet. Gertjan Klootwijk vraagt zich af een universitair geschoolde met een stevige studieschuld die dan ontstaat door dat sociaal leenstelsel. Gaat niet zo snel voor de klas staan, of wel, mevrouw Bussenmaker. Nou, dat uh, zou ik niet zeggen, want um, het vak van, uh, van docent betaalt helemaal niet zo slecht. Er zijn veel misverstanden over, zeker in het uh, voortgezet uh, onderwijs. En het leenstelsel dat ik in wil voeren, dat is een sociaal leenstelsel. En dat betekent dat um, de schuld die je krijgt, die uh, overigens niet heel veel groter zal zijn dan wat studenten nu al hebben, want we hebben nu ook een beperkte basis Beurs waar studenten bijlenen, dat je die terug moet betalen... afhankelijk van draagklacht. Sorry, draagkracht. Uh -huh. En op het moment dat je dus een lager inkomen hebt... zal je ook minder terugbetalen. Dus daar houden we echt rekening mee. Over dat leenstelsel gesproken, mevrouw Bussemaker, Hoe gaat u dat daardoor krijgen? Want daar is nog geen meerderheid voor. Nee, ik... Daar ziet het nog niet naar uit. Nee, maar daar hebben we... Gaat de, u het nog Daar hebben we de debat in de Tweede Kamer voor. Ja. En uh, daar kijk ik naar uit. Wat heeft u dan nog aan wisselgeld? Um, ja, dat, dat, dat we ook met de Tweede Kamerleden Ach, gaan bespreken. Uh, het leek me niet zo Kun handig wij dat niet vast om doen? dat nu alvast via de radio uh, te hm. doen. Maar ik heb steeds gezegd... Um, de, de hoofdlijn van het leenstelsel heb ik eerder met de Kamer uh, gedeeld. Ik ben bereid uh, om daar aanpassingen in aan te brengen. Maar veel van de wensen van uh, de Kamerleden die kosten geld. En dat is een afweging die we met elkaar moeten maken. Want uh, waarom we het leenstelsel willen... is omdat we meer geld willen kunnen investeren in onderwijs. En dan bijzonder ook in het hoger onderwijs... en in uh, uh, onderzoek dat daar plaatsvindt. Alles wat we dus nu toch weer aanpassen. En wat terechtkomt bij levensonderhoud voor studenten... kunnen we niet investeren in kwaliteit. Bijvoorbeeld OV dat De OV-kaart speelt daar ook nog een ja. uh, rol bij. Dus ik, ik ga daar heel graag het gesprek met de Kamer over uh, aan. Ja, ik maar denk u ik ze wel in de grip. Heb. Ja, want u heeft, als ik dan kijk naar D66... die willen graag dat er geïnvesteerd wordt. Die willen ook wel een sociaal leenstelsel. Maar uh, ja, als ze dan uh, het sociaal leenstelsel afwijzen... dan komen er ook geen uh, investeringen natuurlijk nee, dat is voor het onderwijs. De, dat, is, uh, dat is de discussie. We hebben, ik ben heel blij met de investeringen die we nu hebben. Maar als we echt willen concurreren met andere landen... want met name in Azië gaat het heel hard... zeker als je kijkt naar het wetenschappelijk en hoger onderwijs... dan zullen we fors moeten investeren. Dat heeft ook een, de commissie Veerman in de tijd gezegd, gezegd. Dan moeten we eigenlijk naar intensiever onderwijs... naar uitdagender nee. onderwijs, naar betere combinatie met onderzoek. En dat kost geld. Maar, maar dan kunnen we alvast een stap zetten. Want D66 wil duidelijkheid net zoals... Uh, de AOB, dat wil over uh, waar het geld naartoe gaat. D66 wil dat het naar het hoger onderwijs gaat. Is dat mogelijk voor u om dat geld op die manier um, toe te wijzen... om dat te labelen? Ja, ik heb steeds gezegd dat ik met de partijen um, die hierbij betrokken zijn... dat zijn overigens in de eerste plaats de studenten... dus de studentenorganisaties, maar ook zeker uh, de politieke partijen en de onderwijspartijen, dat het overgrote deel van dit geld... naar het hoger onderwijs moet. Ja. Uh, want daar, daar komt het ook vandaan. Dus daar zal het ook weer voor gebruikt moeten worden. Goed. Mogen we even naar de kleuters? Want we hebben een, uh, ja, wat hebben we een vraag van kleuterjuf Sietse kan. Uh, vanmorgen plannen gehoord van de VVD. Ik vind zeker dat we bij de basiskleuterleerkrachten... ook het specialisme het jonge kind moeten hebben. Zit dat erin? De um, basis moet natuurlijk ook goed zijn, zegt zij. Zeker, zeker. Daarom hecht ik zeer aan de, de Pabo-opleiding. het een van de belangrijkste opleidingen in Nederland. Want we vertrouwen al onze kinderen aan de juffen en meesters op de basisscholen uh, toe. Um, kijk, ik heb nog niet gehoord dat dat bij Pabo's onvoldoende aan bod zou komen. En wat wel kan, als je wil specialiseren op de Pabo, dat je bijvoorbeeld de minor nog uh, ergens kan volgen. Hè? Vroeger heette dat, nou ja, noem dat een, een soort extra bijvak waarin je uh, dan kan leren over het jonge kind. Het zou ook een ander vak uh, kunnen zijn. Het uh, kan gaan over kinderen met gedragsproblemen. Uh, zoals we ook op de, bij de lerarenopleidingen... ondertussen bijvoorbeeld meer uh, aandacht besteden... aan uh, leraren die later in het mbo terechtkomen. Dat kan eigenlijk allemaal al als uh, de onderwijsinstellingen... de uh, verschillende opleidingen die zij bieden... goed met elkaar laten samenwerken, zodat je vakken kan combineren. We hebben het uh, gehad over uw ambities en het geld dat u daarvoor geeft. Dat kan wat slapeloze nachten veroorzaken, kan ik mij voorstellen. Want u moet het wel allemaal waar maken. Maar goed, u gaf al aan, ik zie dat als een uitdaging. Nou, ligt natuurlijk een uitdaging um, in een onderzoek dat onlangs is gepubliceerd. Hè? De afspraken in het onderwijsakkoord um, ja, toch niet door iedereen vertrouwd worden. Uit het onderzoek bleek dat leraren en schooldirecteuren weinig vertrouwen hebben in het onderwijsakkoord. Maakt u zich daar zorgen over? Nou, ik denk dat we daar nog een uh, flinke slag moeten maken. Kijk, ik ben Waar heel... zit hem dat eigenlijk in? Hoe komt dat? Heeft u dat niet goed kunnen, kunnen uitdragen, wat, wat er in dat akkoord stond? Nou, kijk, ik denk dat um, uh, een van de redenen is... dat het uh, voor docenten nog wel wat uh, ver weg kan zijn. Wat abstract kan zijn. Want het nog zijn niet concreet afspraken over basis, van basisonderwijs tot universitair onderwijs. Dus mm -hmm. het gaat nogal ergens over. En die, al die onderwijssectoren die verschillen ook nogal. Ik ben heel blij dat de partijen die mee gedaan hebben dat hun achterbannen het met overgrote meerderheden... hebben goedgekeurd. Dus dat is stap 1. Nu moet dat onderwijsakkoord... Het moet vertaald worden in afspraken, concrete afspraken... over de verlaging van werkdruk voor docenten in het basisonderwijs. Dat moet vertaald worden in uh, bijscholing van uh, docenten op het uh, mbo. En uh, ga zo maar door. En daar moeten zij zich de komende tijd in herkennen. Dus we zijn er ook nog niet. Dit was stap één. De volgende stap is dat we dit komend jaar met elkaar... in de, die concrete afspraken gaan vertalen. Ja. Dat zijn allemaal afspraken met mensen die werken in het onderwijs of op de andere manier mee bezig zijn. Wat doet u met de studenten? Want we krijgen er een vraag over van Annemarie Fluit, tweedejaarsstudent. Hoe stimuleert u de aankomende studenten om toch te gaan studeren, aangezien er ja, nu veel werkloosheid is en het misschien met de studiefinanciering eh, onzeker is? Nou ja, dan zou ik zeggen: de beste investering in je toekomst is een studie. Uh, want dat merken we elke keer. Dat moeten ze wel een baan krijgen daarna? Hè? Moeten ze wel een baan krijgen. Uh, daarom proberen we ook op alle mogelijke manieren... met plannen voor jeugdwerkloosheid daar iets aan uh, te doen. We hebben bijvoorbeeld voor mbo'ers het programma School X... dat hebben we eerder gebruikt. Hebben we weer uh, uh, geherintroduceerd om de studenten... die op het eind van hun studie merkten dat ze toch echt een verkeerde keuze hadden gemaakt... of dat de arbeidsmarkt veranderd was... om ze nog wat langer te kunnen scholen... zodat ze wel de arbeidsmarkt op kunnen. Uh, we proberen van alles te doen aan uh, stageplekken en uh, traineeships. En ik doe ook wel een beroep op studenten. Want er zijn sectoren, denk aan de techniek, waar we zitten te springen om mensen. Dus denk ook na over een goede studiekeuze. En daar gaan we heel veel um, aan doen. Studenten gaan zich vanaf volgend jaar ook eerder inschrijven. 1 mei. En dat betekent dat ze tussen 1 mei en 1 september... als ze beginnen aan hun studie... een uh, op een of andere manier studiekeuzegesprek of begeleiding... van een universiteit of hogeschool uh, krijgen... zodat we al in een veel eerder stadium kunnen kijken... of de studie past bij de student. Goed. Mevrouw Bussemaker, hartelijk dank. Graag gedaan. U heeft ons geprikkeld te luisteren naar dat debat. Kijken wat u nog uh, kunt uitonderhandelen met de oppositie. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Jagers die jonge vosjes doodslaan tegen een boom nee. en reeën illegaal bijvoeren om ze makkelijker te kunnen afschieten. Volgens een klokkenluider bij Omroep Brabant maken jagers zich in de bossen bij Deurne, dat dus bij Eindhoven, schuldig aan ernstige dierenmishandeling. Martin Bots is voorzitter van de Jagersvereniging Wildbeheer Eenheid. Ontkent het probleem. Op het moment dat er misstanden zijn, grijpen wij zelf in. En we zijn er zelf bij gebaat om te zorgen dat er geen misstanden komen. Ander nieuws. Bij Luxaflex in Tolbert in Groningen worden zo'n 60 mensen ontslagen. De hele productie wordt overgeheveld naar Tsjechië. Dat het daar goedkoper is, melden medewerkers aan RTV Noord. VVD-politicus Jos van Rij is trending topic op Twitter. Een teamleider van de politie is gisteren... door de zaak van Rij op non-actief gesteld. Die politieman zou namelijk vertrouwelijke informatie hebben gelekt... uit het corruptieonderzoek, hoe typisch. Het staat in de Limburg. Minister Blok van Wonen heeft de problemen... rondom de in inkomensafhankelijke huurverhogingen onderschat... Zegt Edes, onze organisatie van woningcorporaties op nu.nl. Volgens Edes heeft 15% van de woningcorporaties de huurverhogingen niet kunnen invoeren omdat de WOZ-bestanden niet compleet waren. En ook waren er problemen in de samenwerking met de Belastingdienst. Nou, we hebben vanochtend vroeg bij het ontbijt al een keizersnede gehad met Charles Groenhuizen. U heeft het misschien gehoord in het Radio 1 journaal. In Metro staat een interview met een gynaecoloog die vanavond bij Omroep Max die keizersnede live op televisie uitvoert. We willen kijkers laten zien dat een keizersnede lang. Niet niet zo eenvoudig is. Want de Anne-Marie Huiszoon. En het is natuurlijk prachtig om een geboorte live op televisie te kunnen volgen. Na de luxe bischop met zijn gouden kranen is er in Duitsland opnieuw ophef over een hoge functionaris van de kerk. In München laat een kardinaal namelijk in het Hartjescentrum een groot nieuw activiteitencentrum bouwen. Kosten 130 miljoen euro, zegt oh. het Duitse weekblad Focus. Leuk weetje. De kardinaal heet van de achternaam Marx. De verkoop van mijn kamp moet verboden blijven. Ik wil het graag uh, lezen. De Bijbel van Hitler is er toch? Het moet natuurlijk niet verboden worden om mijn kamp te lezen. Dan zou je een totalitaire staat krijgen. De Koran staat ook vol met haat en die wordt ook niet verboden. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio Het is een historisch object. Dus hij heeft een historisch belang en daarom verkoop ik het. En uw mening die telt. Het is niet aan de galeriehouder in Amsterdam om de wet te bepalen. Luister vanmiddag van half 2 tot 2 naar stand.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM. Archie. Dat doen ze ook. Al uw kasten en bedden in elkaar zetten. erkendeverhuizers.nl Denk jij bij het woord fairtrade alleen aan koffie en bananen?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 Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade-artikelen. Boxpring Starline. Bekijk dit voordelige meesterwerk tijdens de Poelman-expositie. Poelman.nl. Hoe verhoog ik mijn winst? Zonder ingrijpende verandering in mijn organisatie. Zonder hoge investering. Met ChainWise. In deze bizarre economische tijden een uitkomst voor ondernemers. ChainWise Bedrijfssoftware. Dat werkt goed.